Twee uur, het NOS Journaal, Renate Evers.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 De Nationale Ombudsman vindt dat de overheid en de burger langs elkaar heen praten. In zijn verslag over vorig jaar zegt de Ombudsman Meijer dat de overheid vaak gericht is op geld, bezuinigingen en regels... terwijl de burger gewoon fatsoenlijk wil worden behandeld. Tegelijk overdrijft de burger als hij vindt dat de overheid één grote puinhoop is, vindt de Ombudsman. Met deze negatieve benadering van beide kanten verliest onze samenleving veel aan waarde. Want hoe we het ook wenden of keren, de overheid doet heel veel goed en de meeste burgers zijn betrouwbaar. En dat is een paradoxale constatering. De ombudsman kreeg vorig jaar 14.000 klachten over de overheid... en dat is 14 procent meer dan het jaar ervoor. De Palestijnse president Abbas heeft zich bereid verklaard... een bezoek te brengen aan de Gazastrook. strook De leider werd gisteren uitgenodigd door Hamas-leider Haniyeh.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 In Pakistan is een CIA-agent vrijgesproken van een dubbele moord. Raymond Davis schoot op 27 januari in Lahore twee mannen dood. Volgens hem probeerden ze hem te beroven en schoot hij uit zelfverdediging. Maar de Pakistanse justitie geloofde daar niets van. De zaak leidde tot spanningen met de VS. De Amerikanen stelden dat de geheimagent diplomatieke onschendbaarheid genoot... en teruggestuurd moest worden naar Amerika. De rechter heeft hem nu vrijgesproken... omdat de families van de slachtoffers een schadevergoeding accepteren.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 Vanwege de dreiging van een kernramp besloten gisteren bijna alle Nederlandse journalisten te vertrekken uit Japan. Ook de Vlaamse journaliste Elke partien, verslaggever van VTM, besloot gisteravond hals over kop het land te verlaten. Sinds een paar uur is ze terug in België en vanmiddag doet ze bij ons haar verhaal. Te wapen is de titel van het boek van vredesactivist Mintjan Faber, waarin hij terugblikt op een aantal conflicten en zijn opvattingen over oorlog en vrede. Ja, Mintjan, kan ik je nog altijd dezelfde vredesactivist noemen als toen je begon ooit? Ja, ooit is lang geleden overigens hoor. Maar, ja. maar zelfs daarvoor, ja. Voor dat ooit nog. De opvattingen zijn niet veranderd? Mijn opvattingen zijn, eh, althans op een aantal wezenlijke punten, niet veranderd. Nee. Met theoloog Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg gaan we praten over het enorme lijden in Japan. Goedemiddag Erik, hartelijk welkom. In al dat nieuws over Japan viel jouw oog op een bijzonder bericht, dat heb ik me laten vertellen. Welk bericht was dat? Het, uh, ja, het bericht dat er nu toch weer uh, gedacht wordt dat het misschien een straf van God uh, is. In ieder geval dat een. Uh... De gouverneur van Tokio ja, had dat ja. gezegd, hè? Uh, net op het moment dat je dacht van nou, dat is nou mooi. Dat wordt nou helemaal niet gesuggereerd. Wordt het toch weer uh, gesuggereerd. Want dat ja. was jouw indruk. Het wordt dit keer niet gesuggereerd. Nee, nee, nee. En dus, uh, dat, dat vond ik eigenlijk wel prettig. <laughs> Als theoloog. Ja, nee, ja, nee. <laughs> ja. Bedoel, uh, wordt dat er namelijk altijd bijgehaald? Nou ja, wel gauw. hè. Dus een soort, uh, soort gedachte van nou ja, misschien ligt het toch... Uh, aan ons en uh, dit soort uh, dit soort dingen dus ik was ik was blij dat dat nu uh, geen rol speelde blijkt het toch een rol te spelen ja zo uh, blijf je natuurlijk aan de gang ja ja, nou goed, we gaan het straks uitgebreid uh, daarover hebben. Wat doet zoveel ellende met ja, een mens? Op Twitter ook veel gesprekken over hoe dit leiden een plek te geven. We praten er straks over. En onze dichter bij de dag is vandaag Daniel D. Zijn samenvattingen van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons, dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Rommel, houten platen, olivaten, autobanden. Elke patine is in de getroffen regio, maar is iets verder van het uh, risicogebied weggetrokken. Daar is zelfs een volledig vliegtuig aangespoeld. En nu ligt het eigenlijk midden tussen de autovrakken. Een paar stukjes uit de tv-verslagen van Elke Patin. Vlaams journalist, verslaggever van de VTM, die gisteren uh, hals over kop vertrokken is uit Japan. En sinds een paar uur terug is in België. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we kunnen elkaar goed verstaan, dat is fijn. Helemaal aan het begin van de uitzending hoorden we net het geluid van een geiger teller. In een app-versie trouwens ben je gecontroleerd op mogelijke radioactieve besmetting sinds je terug bent in België? Nee, nog helemaal niet. Ik ben niet gecontroleerd. Ik denk eigenlijk ook niet dat ik zoveel kans heb gelopen op, uh, op straling. Wij zijn een beetje proberen uit de buurt te blijven van, uh, van het gevaarlijke gebied. Dus ik hoop dat ik eraan ontsnap ben. En dat hoeft niet gecheckt te worden? Voorlopig heeft niemand mij gezegd dat ik gecheckt moet worden <lacht> en ik, ik ben zelf ook behoorlijk gerust. Oké, okay, je bent er niet ongerust over. Uh, wanneer ben jij naar Japan vertrokken? Wij zijn eigenlijk onmiddellijk toen we het nieuws hoorden vrijdagmorgen vertrokken. Dus om zeven uur onze tijd kwam het nieuws door of, of is, is die aardbeving gebeurd. Wij zijn om negen uur uh, s morgens vertrokken dus wij waren eigenlijk als een van de eerste tv-ploegen ter plaatse. Wat trof je aan? Wel, we zijn aangekomen in Tokio, daarna zijn we doorgereden naar Sendai, eigenlijk naar het zwaarst getroffen gebied en dat was, ja, dat was ongelooflijk, dat was een, dat was een ruïne, um, alles lag plat, uh, er waren uh, heel veel delen van uh, de stad die nog blank uh, stonden, aan de luchthaven bijvoorbeeld, daar waren auto's allemaal door elkaar gegooid, daar stond een vliegtuig tussen, je hebt het uh, in het stukje inderdaad laten horen, het stukje uit de reportage, uh, ja, dat, dat was een, een disaster, daar, daar zijn geen andere woorden voor en, de reddingsacties uh, waren toen op gang aan het komen. Maar er waren dus andere gebieden, de luchthaven bijvoorbeeld, waarvan je kon veronderstellen dat er nog heel veel mensen ja, onder het puin lagen hè, of onder het water lagen. Dat, dat is een heel, een heel vreemd gevoel. Ja. Had je eerder een ramp van dergelijke omvang uh, verslagen? Niet van dergelijke omvang, nee. Ja. Uh, ik heb wel een aardbeving gedaan. Uh, in Laquila was dat in, in 2009 in Italië. Maar, maar dat had absoluut niet de omvang die, die deze ramp nu heeft. Ja, wat deed dat met je toen je eraan kwam? Dat, dat, is, dat is een shocker. Dat, dat is... Je, bent daar, je bent daar ongelooflijk stil van. Uh, wij waren ook al heel moe van de reis en ook, ook uh, van, het, van het hele traject daar naartoe. En, en als je dat over je heen krijgt, dat, daar word je gewoon emotioneel van. Dat, dat, daar kan je niks aan doen. Ook al omdat we, onze, onze tolk en onze chauffeur, dat, we, dat zijn Japanse, Japanse mensen. En die waren heel erg onder, in, onder de indruk, uh, moesten er ook van wenen. En als je dan hun gevoelens ziet, natuurlijk, dan laat je niet onbewogen. Dat, dat, is, dat is heel erg zoiets. Ja, dan moet je tegelijkertijd um, moet je meteen aan het werk. Eh, hoe, hoe, hoe werk je in zo'n gebied waar eigenlijk niks meer is? Ja, dat is, dat is uh, improviseren. Voor een deel. Voor een ander deel kan je je natuurlijk ook voorbereiden. Wij waren vertrokken vanuit Tokio met toch heel veel mondvoorraad. We hadden droge voeding mee, uh, droge worstjes onder meer en koeken en, en heel veel water natuurlijk. En we waren met een busje waar we ook stroom hadden. Dus wij konden werken, wij konden onze batterijen van de camera opladen, we konden, we konden onze computer aansluiten om op te monteren. En we sliepen ook in het busje, we woonden, we werkten en we sliepen in het busje eigenlijk. Uh, ja, zo moet je daar werken. Je slaapt veel te weinig, je kan je niet wassen, je kan amper iets eten, maar, maar ja, dat zijn de omstandigheden waar je het mee moet doen. Hè. Ja, en afhankelijk was je een van de eerste vermoedelijk? Ja, we waren... Eigenlijk uh, de allereerste die, die ter plaatse was. Dan na ons uh, hebben we de Japanners zien aankomen en een crew van, uh, van uh, NBC, van de Amerikaanse NBC. Maar wij waren eigenlijk als, als een van de eerste ter plaatse, of de eerste, denk ja. ik zelf. En geeft dat uh, een saamhorigheid onder journalisten als je er samen bent, of ben je toch ook elkaars concurrenten daar? Nee, op dat moment niet. Uh, het geeft enorm veel saamhorigheid om... om ja, zoiets emotioneel heel zwaar mee te maken... dat schept dat eigenlijk onmiddellijk een band met, uh, met de andere journalisten. Wij waren daar samen met een, een crew uit Singapore... We hebben een busje gedeeld vanuit Tokio naar Sendai. Ook al om de kosten te delen natuurlijk. Maar wij hebben heel goed samengewerkt. We hebben ongeveer dezelfde dingen gefilmd. En heel veel er samen over gepraat. Ook over verschillende invalshoeken. Over hoe we het samen konden aanpakken. Er waren ook andere crews die zeiden... daar moet je eens gaan kijken. Daar, ja, daar staat er iets te gebeuren. Daar staan mensen aan te schuiven om, om te eten bijvoorbeeld. Of, of daar zijn ze nu lichamen naar boven aan het brengen. Dus we gaven elkaar voortdurend tips. We gaven elkaar onze primeurs niet weg. Natuurlijk, uh, uh, maar, maar voor de rest werkten we heel goed samen. Ja, en kwam je, al, uh, kwam je echt in een gebied terecht waar mensen echt helemaal weggevaagd waren, of waren er ook levende mensen? Er waren uh, absoluut ook heel veel levende mensen. Sendai, waar ik geweest ben, is een relatief grote stad. Hè. Er wonen een miljoen mensen. En uh, ja, de kilometers, uh, laat maar zeggen, die het dichtst bij de kust lagen, die zijn natuurlijk volledig weggevaagd. Maar je ziet dat daarna, het gebied dat daarna komt, was eigenlijk relatief intact gebleven. De gebouwen, um, sommige delen van gebouwen waren ingestort, maar daar woonden nog mensen. En de mensen die zich hadden weten te redden, die waren ook naar daar uitgeweken. En daar zag je dan mensen die in een um, in, in auto woonden, in containers woonden, soms op straat gewoon, omdat ze niet meer in de gebouwen durfden. Dus daar, uh, daar waren absoluut heel veel levende mensen. En gelukkig maar. Ja. Wat, wij, wat ons hier zo opviel, is dat de, veel mensen en veel Japanners zo rustig bleven en niet in paniek leken te zijn. Was dat ook in dat deel waar jij toen aankwam? Dat was absoluut zo en dat was iets wat mij ook heel erg verbaasde. En volgens de tolk is daar een, een woord voor: Shogunai, dat is een soort filosofie. Uh, waarbij de Japanners eigenlijk zeggen van ja, bon, we kunnen er niks aan doen. Um, het is gebeurd, we staan ervoor, we moeten erdoor en we gaan er ook proberen het beste van te maken. Het is zelfs zo er was een vreemd optimisme bij dan de mensen natuurlijk die geen dichte familie waren kwijtgeraakt. Was er een soort optimisme van, oké, okay, ons land heeft een grote klap gekregen, maar, maar en we liggen in puin, we liggen plat, maar we gaan het wel terug opbouwen en we gaan er een beter land van maken. Dus die wilskracht, die discipline, die, die, die, dat rationele, dat is mij heel erg opgevallen. Het was een met al toen je eraan kwam? Dat was eigenlijk meteen al toen ik daar aankwam, ja, want er waren. Mensen die, ja, die, die hun huis kwijt waren, die daar buiten zaten, maar wel nog al hun gezinsleden bij zich hadden. En die, die ons um, reis kwamen aanbieden, alhoewel ze zelf eigenlijk niks hadden. Die ons reis kwamen aanbieden van: van jullie, jullie hebben geen eten, jullie moeten werken. Die heel vriendelijk waren en die met ons praten over, over, ja, over hoe ze hun huis toch weer gingen opbouwen. Dus dat was eigenlijk heel vreemd en dat was onmiddellijk al na de ramp. Toen, toen waren we 24 uur na de ramp. Ja. Wat zeg je trouwens als mensen je reis je aanbieden terwijl je weet dat ze zelf niks hebben? dan weiger je twee keer en de derde keer zeg je ja. ja, ja je hebt en dan eet je het op. uiteindelijk aangenomen en opgegeten. Ja, uiteindelijk wel. We hadden, we hadden ook echt heel veel honger. Dat, dat, dat klinkt egoïstisch, maar we hebben het uiteindelijk aangenomen... toen we zeker wisten dat de mensen het wilden geven en het konden missen. Je beschrijft eigenlijk een, een enorme schok door de ramp die je ziet... maar het is eigenlijk ook een culture shock die je meemaakt. Hè? Want de manier waarop mensen reageren is heel anders... dan wij bijvoorbeeld hier in het Westen zouden, zouden meemaken. Je, wist je dat van tevoren, dat dat zo zou zijn? Je hebt een beetje een beeld van Japanners als een beetje coole, rationele mensen. Uh, dus pff, ik, ik wist niet wat ik, wat ik kon verwachten, want, want na zo'n grote ramp ja, in België of, of in Nederland... Dan, dan ontstaat er massa paniek, hè, dan ontstaat er hysterie, dan krijg je huilende mensen die, die over straat lopen. Dat heb ik al, al, al een paar keer eerder gezien. Maar, maar dit, dit, daar had ik mij totaal niet aan verwacht. Ik heb eigenlijk niemand hysterisch gezien, niemand in paniek gezien... Uh, dat, dat was inderdaad heel opvallend. Dus, dus dat culturele verschil, dat is er echt wel, dat is heel erg merkbaar. Ja, Erik Borgman, snap jij daar iets van? Ja, ja kun je, snap je er iets van? Dat, ja, nee, Op een bepaalde manier niet, in de zin van dat je je, je, je afvraagt hoe dat, hoe dat kan, hoe een cultuur zo, uh, zo ingehouden uh, ja. kan zijn. En het is ook niet gemaakt, als je het zo hoort, want het is zo vlak nadat het gebeurd ja, ja. is. Uh, Nee, dus er zit, iets, uh, er zit een neiging aan van om, om, om je aan te passen aan de situatie... en dan gewoon vooruit, uh, vooruit te denken. Ik, dat heeft iets heel moois en bijzonders natuurlijk, dat mensen dat, uh, dat kunnen. Tegelijkertijd heb ik het idee dat minstens uh, een aantal journalisten... daarmee ook met hun handen in het haar zaten. Want die waren ja. toch, uh, oh, toch naar de emotionele beelden op zoek. En dan vind je niks en dat is volgens mij dan ook een, uh, dan ook een probleem. Dus, ja. uh, Speelde dat elke... Uh, pff, ja, je gaat, je gaat een, een beetje op zoek natuurlijk naar de emotie van de mensen. Maar, maar dat hebben we ergens ook wel gezien. Um, dus pff, ja, het, het speelt wel. In, in, in, op andere gebieden, laat ik zeggen, bij andere rampen zie je dat veel meer. En, en, en moet je er niet naar op zoek. Nu moesten we er een beetje naar op zoek, inderdaad. Dus dat speelt wel. Ja. Toen zat je daar een tijdje en toen kreeg je waarschijnlijk door, net als wij, dat het met die kerstdraars niet goed ging. Ja, we hadden het door toen we in Sendai zaten. We wisten dat, dat er problemen waren met de centrales van Fukushima. Maar toen ineens bleek dat er ook met de centrale van Onagawa... dat eigenlijk maar een paar tientallen kilometers ten noorden van ons lag... dat er daar ook problemen zaten, waren. Dus wij waren eigenlijk bang dat we gesandwiched zouden worden... tussen die twee kerncentrales, dat we in de val zouden komen te zitten. En toen hebben we beslist om, om terug te trekken... en om naar het maar dat westen is, te rijden dat is pas berk, ja. gisteren of eergisteren geweest? Dat was eergisteren, uh, ja. ja, ja. Want, want wanneer kreeg je door dat het met die kerncentrales niet goed was? Had je voortdurend uh, uh, uh, een telefoon bij je met internet en zo daar? Ik had een telefoon bij met, met 3G-verbinding. Uh, dus we wisten wel wat er gaande was. Maar um, ja, in, in het begin vertrouw je een beetje op, op de mededeling van de regering. En het zou nog allemaal wel meevallen. En het was alleen het gebouw dat geraakt was. En niet, niet de, de kernreactor zelf. Dus daar, daar hoop je dan zo'n beetje op. En, en je wilt tenslotte ook, ook wel je werk doen. Maar toen die berichten allemaal erger werden en onheilspellender, ja, dan, dan, dan moet je uiteindelijk wel een beslissing nemen. En dat heb ik ook gedaan. Ja, en toen heb je besloten gistermorgen om terug te gaan? Ja, het is misschien een beetje een rare tijdsgevoel voor jou, want de dagen lopen natuurlijk door elkaar. Ik, wel, ik moest eventjes heel erg nadenken of het gistermorgen was. Ehm. Um... We hebben, wacht, ik denk eergisteren beslist om terug te gaan. Dan hebben we de nacht doorgereden. En toen zijn we gisterenmorgen aangekomen in Tokio. En toen hebben we een paar uur later in de namiddag um, het vliegtuig terug naar huis genomen. Nee. En neem je zo'n nou zo, zo beslissing nou zelf ter plaatse? Of zegt je hoofdredactie of je hoofdredacteur ook tegen je van je moet terugkomen. We willen niet dat je daar blijft. Hoe is dat gegaan bij jou? Eh... Uh, onze chef Nieuws heeft onmiddellijk gezegd van... Uh, jij moet de inschatting maken als jij uh, je niet goed voelt... of als je bang bent, dan halen we jou onmiddellijk terug. Uh, en ik heb beslist, ik zeg het, toen we het nieuws kregen... over die andere kerncentrale die ook problematisch was... toen heb ik gezegd, ik zou graag terugkeren. Oké, okay, we zijn richting Tokio gereden... en toen hebben ze onmiddellijk uh, de vlucht voor ons geboekt... en uh, uiteindelijk ook, uh, ook erop gestaan... dat we toen nog diezelfde dag zouden vertrekken. Ja. Dus ja. Het, was, uh, het is uiteraard overlegd. Ja, en vond je het moeilijk om het te beslissen om weg te gaan... Want je bent ook journalist, je wilt er ook bij zijn. Tuurlijk, dat, dat is zeer, zeer moeilijk. Want je bent dan uiteindelijk één dag in het rampgebied. Je wil naar het noorden trekken, want je weet dat er daar ja, andere verhalen zijn. Hè? Dat, dat, daar, dat daar nog veel meer ellende is. Je, je bent er nu, je hebt twaalf uur erover gereden. Tuurlijk wil je blijven. Maar dan is er anderzijds ook die, die angst. Hè? Ik, ben, ik, ben, ik ben ook echt bang geweest. Uh, ik, ik was bang voor mijn gezondheid, om, uh, om er iets aan over te houden. En dus dat, dat, is, dat was voortdurend afwegen. Dat was ja. op het moment dat je op de plek van de ramp was. Daar was het het spannendst, wat dat betreft. Daar was het het spannendst, wat dat betreft, ja. ja Toen zaten we ook, echt. Waren ja. ook naschokken en zo? Die naschokken hebben we daar niet gevoeld. We hebben die alleen in Tokio gevoeld. Okay, dus in Toen to hebben we twee kleinere naschokken gevoeld. Ja, maar niet op, op de plek zelf. Nee, nee. Nou, dan zit je daar dus en dan hoor je dat er aan twee kanten kerncentrales... Uh, nou ja, dat het daar niet goed mee gaat. Uh, mm -hmm. Heb je daar iets van gezien? Nee, je ziet er niks van. Nee. Uh, we hebben er niks van gezien. We hebben alleen een, een olieraffinaderij gezien in de buurt van Sendai... die in de vlammen was opgegaan. En dat vond ik al behoorlijk impressionant. Maar van de kerncentrales hebben we niks gezien. Ik heb het alleen via het internet gehoord. Ja, hè, en uh, ook foto's niks geroken, geen rookpluimen gezien. Uiteindelijk moest je het echt geloven op het woord van anderen... dat dat een probleem was. Ja, daar komt het op neer. Je moet het echt geloven. De berichten op Twitter. Uh, Twitter was, was in dit geval een, een zeer goed medium. Hè. Je kreeg uh, de hele tijd updates. Dus... Ja, wij, wij zagen op Twitter dat de situatie al maar angstaanjagender werd. En, en ja, je steekt elkaar daar ook een beetje mee aan. Hè. Um, de Singaporezen werden, werden bang, wij werden bang, we steken ja. elkaar aan. Uh, ja. Ja, met hebben? Nou, Ik vroeg me af hoe zat het zat met de, met de Japanse journalisten. Gingen die ook niet meer? Of gingen die nog net, nou net wel? En bereiden die zich daarop voor, wat betreft hun kleding en hun uitrusting? Dat heb ik persoonlijk niet gezien. Ik heb één Japanse ploeg gezien. Uh, die waren uh, ongeveer met ons uh, op, op, uh, op de plaats van de, van de ergste feiten, laat ik maar zeggen. Maar die, die waren niet meer voorbereid dan wij. Um, ik denk die dat ook die ook, ook uitgerukt waren. Um, nee, die gingen niet terug. Die gingen door. Die, die zijn ook verder naar het noorden gegaan. Dat hebben ze ons toch gezegd. Verder hebben we geen contact meer gehouden. Maar op dat moment was het toch het plan, toen wij terugtrokken, dat zij meer naar het noorden zouden gaan. En jullie hebben ze niet proberen te overtuigen dat ze ook weg moesten? Nee, wij hebben gewoon onze, onze visie daarop verteld. Um, en, en meer was dat ook niet. Iedereen maakt zijn, maakt zijn eigen beslissingen op dat moment. Ja, maar je twitterde wel toen je wegging... mijn hart bloed voor mijn tolk, mijn fixer en ander, alle andere Japanners. Ja... Dat was ook zo. Die, ja, het verhaal van die, van die tolk: dat was een, een jonge vrouw van, van rond de 30 mijn eigen leeftijd, met, met een klein kindje in Tokio. Uh, en die vrouw die wilde heel graag terug. Die wilde bij haar, bij haar kindje zijn. Uh, maar de Singaporezen wilden door. En, dus die, die, ja, die kon niet mee. Die kon niet terug. Die, die moest doorgaan. En dat, dat was heel emotioneel. Toen zijn er, ja, zijn er tranen gevloeid bij, bij het afscheid natuurlijk. Want wij gingen wel terug. Dus zij wilde wel mee met ons, maar ze moest mee met anderen. Ja, ze had geen keuze uiteindelijk. Ze had uiteindelijk geen keuze. Ze voelden zich ook moreel verplicht om mee te gaan. Ze had zich geëngageerd. Uh, er, was een, er was een vast bedrag afgesproken, dus, dus ze, kon, ze konden niet onderuit, Voelden ze zelf. Ja, nou, kijk, mijn probleem, ik begrijp overigens heel goed wat je zegt... maar mijn probleem is dat, met name journalisten... die zijn de oren van de internationale gemeenschap. En ook het gezicht van de internationale gemeenschap... voor de mensen die daar in die afgrijzelijke omstandigheden zitten. Als die terug moeten, of teruggaan zijn die mensen dus compleet aan zichzelf overgeleverd. Niemand hoort meer wat er met ze gebeurt. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Hè? Want de, de Japanse media die zijn er wel nog. En uh, er wordt, zo heb ik begrepen, zeer gretig bij ons toch naar Japanse media gekeken. Ook al omdat ze in het Engels broadcasten. Dus uh, het, is niet zo, het is niet omdat de internationale ploegen wegtrekken... dat, het, dat er ook geen berichtgeving meer is over, over Japan. Nee, maar, niet, ja, maar juist, juist de, de directe solidariteit. Dus het, het zien... Ik, ik ken het uit oorlogsgebieden. Dat, dat, dat mensen weten, er is ook iemand uit België... die zich voor mij interesseert. Dat is heel mm. belangrijk. Maar dan leg je een mm. hele hoge druk bij uh, elke neer als je het zo formuleert. Dan zeg je, ah ja, je mag daar eigenlijk niet weg, want je laat ze in de steek. Nee, nee ik begrijp het wel, maar het, ik begrijp het, het krankzinnige dilemma... ze verwoorden het overigens heel erg goed. Maar het is er natuurlijk wel. Nou ja, met, met, met bloedend hart, je zegt het zelf. Ik voel mm -hmm. dat het eigenlijk eigenlijk zou je er moeten blijven. Ja. ja, en dat voel je ook voortdurend zelf. Je voelt je laf omdat je teruggaat. En zeker ja. tegenover die, die mensen, tegenover die tolk, die fixer, die moeten daar blijven. Ja. Dus, dus absoluut, dat is een enorm dilemma. Maar ik um... heb hier ook uitspraken, uitspraken gelezen van hoofdredacteuren hier in Nederland... die zeiden, geen enkel verhaal is het leven van mijn even waard. Ja, dat zeggen mensen die op afstand zitten altijd. Uh, dat zei mijn bestuur ook altijd, als ik ergens in een oorlogsgebied zat. Ja. Maar op het moment dat je er zelf zit... Ja, dan, dan weeg je de dingen op een andere manier... als dat je hier op je kantoor zit. Hè? Of het nou in Brussel is of in Den Haag. Ja. En, en, en de vraag is wat voor ruimte je krijgt. Ik geloof je in zo'n strakke structuur zit... dat uiteindelijk iemand heel ver weg bepaalt wat jij moet doen... Eh, terwijl je eigenlijk zelf vindt eh, dat je moet blijven. Ja. Ja, ja, of omgekeerd. Ja, dus, ja, nee, dus de, het, het, het is inderdaad, volgens mij, het is een hele ingewikkelde, uh, ingewikkelde kwestie. Omdat je, omdat je ook, t, t, precies zoals je zegt, me, veel meer representeert dan alleen jezelf. Uh, en hoe ga je daar nu, uh, uh, nu mee om? Want je representeert natuurlijk ook jezelf. Je hebt ook een gezin. Je hebt ook je dingen. Uh, je hoopt ook voor jezelf te zorgen. Dit, dit zijn volgens mij op een bepaald niveau onoplosbare problemen. Uh, en op een bepaald moment moet je de knoop doorhakken en moet je iets bepaalds doen. En het is ook ingewikkeld om alle verantwoordelijkheid op één persoon uh, te leggen. Tegelijkertijd ben ik het helemaal met je eens. Zodra er helemaal geen internationale pers is... Dat, is dat ook een vorm van verlatenheid. Ja, hoe doe je dit soort dingen nou? Dat is, ik vind dat dit, ja, dit, dit zijn volgens mij de, de, de grenzen van, uh, van, de, van de rationele besluitvorming. Op een gegeven moment moet je toch gewoon zeggen... de een zal de knoop zo doorhakken en de ander zo. En een soort verantwoordelijkheid afwegen. En gewoon simpelweg zeggen, nou, ik blijf wel of niet, ja. Ja, want je wel, want ook, denk ik. Heb jij dat zo zwaar beleefd zoals die mannen dat hier aan tafel in Hilversum nou uh, formuleren? Had je echt het gevoel, als ik daar wegga, ga, dan, dan, dan voelt het alsof ik hen verlaat en alsof de wereld hen verlaat? Of is dat, zijn dat wel hele grote woorden? Ja, het is een beetje... Het is wat groot verwoord, maar, maar je voelt het effectief wel zo aan, hè. En... en die, die, ik blijf maar bezig over die tolk en die fixer, maar op dat moment zijn zij voor mij het Japanse volk. En, en ik laat hen in de steek. Ik vertrek naar... want ik, ik kan het mij permitteren om te vertrekken. Ik kan gewoon vertrekken. Ja. En ik doe het ook, dus ik laat hen in de steek. Ik laat hen achter. Ja, ja absoluut. Dat is, een, dat is een groot dilemma. Stel nou dat het snel beter gaat, ga je dan weer terug? Absoluut. Ja, jij wilt heel ja, graag ja. weer die kant op... Dat het mag van, van de chefnieuws. Ik denk. Dat, ja, absoluut. Uh, neem als, als hem mee, neem hem mee, <laughs> <laughs> Wil jij mee zeggen? Nee, nee, de chefnieuws. Ik val ook wel mee, trouwens. <laughs> ja, <je> <laughs> ja. Heb je nog contact met je tolk en je fixen? Uh, het laatste contact was gisteren. Um, nee, vandaag heb ik nog geen contact gehad. En dat kan Die, op zich wel. Ze hebben ook een telefoon en zo. Je kan ze bereiken. Ja, ja, als je wil? Ja, ja, ja. Ik, kan ze, ik kan ze absoluut bereiken. Ik kan ze onmiddellijk bellen. Ja, en dat doe je dan nog niet vandaag? Nee, vandaag heb ik nog niet gedaan, omdat ik uh, uit praktische overweging ben Ik ben okay. net van het vliegtuig afgestapt. Dus, uh, en ik heb, uh, ik heb al een paar interviews uh, gehad. Dus. <laughs> ja, ja. Wat was het spannendste moment al met al? Wanneer dacht jij van oei, dit gaat mis? Uh, eigenlijk gisteren. Uh, toen we op de luchthaven zaten. En toen we het bericht kregen van die radioactieve wolk... die komt richting Tokio, die komt jouw richting uit. Ja, ja. Um, en wij hadden een ticket met Lufthansa... En we hadden gehoord dat de Duitsers hun crew hadden teruggetrokken uit Tokio. Dus dat ze een hub hadden gemaakt in, um, in Seoul, in Zuid-Korea. En een die vlucht hub, die werd een ook altijd een, een, een soort... Een, ja, waar ze een crew positioneren. Dus waar, waar van daar, ze vliegen eigenlijk van daaruit. Ze doen een soort heen en weer tussen Seoul en, uh, en Tokyo. Ze gaan daar de mensen oppikken en ze brengen ze samen in Seoul... om ze van daaruit naar Duitsland over te vliegen. Ja. Een soort centrale verzamelplaats, okay. een hub. Ja. En um, nu wij kregen het bericht dat de vlucht uitgesteld werd... die werd dan nog eens uitgesteld. En wij waren echt bang, of ik was echt bang... dat de Duitsers niet zouden komen. Dat ze <laughs> dat niet meer veel. Dat, ja. ja. dat ze niet Wacht zouden komen daar. en dat, dat, wij daar, dat wij daar zaten. Ja. Dat was, was op dat moment een grote angst. Ik, ik was daar heel nerveus voor. Ja, ja want je hield dat, dat, dat bericht dat die wolk die kant op kwam, dat nam je heel serieus. En het bericht dat die Duitsers niet kwamen, nam je ook heel serieus. Op dat moment wel. En ik had ook een paar nachten niet geslapen. Dus ik reageerde er denk ik emotioneeler op dan, dan je normale omstandigheden zou doen. Maar op dat moment was het uh, inderdaad heel angstaanjagend. Ja, en, en uiteindelijk ook spannender dan je tijd in het dramgebied zelf. Mm, nee, dat zou ik nu, ja, pff, spannender um, Ja, ik, ik zeg het, het moment dat we beslist hebben om te vertrekken Dat was natuurlijk ook, uh, ja, ook spannend hè. Uh, Toen bleek dat er, dat er toch radioactieve straling was vrijgekomen Iets wat ze de hele tijd ontkend hadden Ja, natuurlijk wil je dan ook weg hè. Natuurlijk is dat ook spannend Maar ik herinner mij nu vooral het laatste spannende moment Namelijk gisteren Ja, precies ja, ja. Nou, nu eerst uh, veel slapen, vermoed ik? Ja, absoluut Absoluut. Uh, ik kruip over een paar uur mijn bed in... en dan, uh, dan kom ik er twaalf uur lang niet meer uit. Dat, en, dat is duidelijk. En dan weer die kant op? Um, de, ik ga toch wel uh, even afwachten of, uh, of het echt wel veilig is. Oké. Okay. Dat wil ik elke, zeker weten. Elke patin van de uh, uh, VTM was het in België. Hartelijk dank VTM. voor jouw verhaal. Graag gedaan. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel door met Mietjan Faber. Hij schreef een boek, Te Wapen. En uh, we praten ook met Erik Borgman over de omvang van de ramp... en hoe we daarmee omgaan. Om twee uur, over twee uur, op deze zender het Radio 1 Journaal. Met daarin ook een vraag bij het nieuws voor u als luisteraar. Tim Overdiek, wat wil u weten van de ja, En Die vloeit een beetje voort uit de discussie die we zelf op de redactie hebben. Wat kunnen wij als Nederlanders nou betekenen voor Japan? Er komt geen Giro 5-5 actie. Uh, omdat toch een beetje het idee bestaat... dat Japan kan dat zelf wel uh, betalen. Uh, maar wat voor vormen van steun en solidariteit kun je toch, toch tonen? Dus heel concreet de vraag: wat kunnen wij Nederlanders uh, wel betekenen voor Japan? Via Twitter, NOS Radio 1, of onder het webblog van, uh, uh, op onze site, nws.nl En die nemen we dan mee vanaf half vijf. Oké, okay, dankjewel Tim. En we gaan naar het nieuws van half drie. Wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS Journal. In de kerncentrale in Fukushima heeft het afkoelen van reactor 3 nu topprioriteit. Die reactor draait op plutonium en dat is veel gevaarlijker dan uranium. Vanochtend heeft een Japanse blushelikopter geprobeerd de reactor te koelen, maar daar werd al snel mee gestopt. Mogelijk omdat de concentraties radioactiviteit te hoog zijn. Overheid en burgers praten langs elkaar heen, vindt de nationale ombudsman Brenning Meijer. De negatieve opvattingen over elkaar zijn onterecht, zegt de ombudsman, omdat de overheid veel goeds doet en de meeste burgers betrouwbaar zijn. De Palestijnse president Abbas is niet herkiesbaar bij de verkiezingen die later dit jaar worden gehouden. Hij wil de komende tijd toeladering zoeken tot Hamas, die het sinds 2007 voor het zeggen heeft in de Gazastrook. Abbas is bereid binnenkort een bezoek te brengen aan de Gazastrook.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 Wij vinden het mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit een Faber, hij schreef een boek, Te Wapen. En Erik Borgman, hij is theoloog en met hem gaan we praten... over de grote vragen die het lijden in Japan oproepen. U kunt reageren via Twitter, gebruik dan in uw uh, tweet de hashtag DIDD, of ga naar onze website dag.nu. Mintje, Faber, jij bent een vaste gast hier aan tafel, maar vandaag hebben we je uitgenodigd omdat jij een lijvig boek hebt geschreven met een, een beetje oorlogszuchtige titel, namelijk Te Wapen. Waarom heb je gekozen voor die titel? Omdat het boek daarover gaat. Dan gaat het over heel veel mensen die allemaal wapens hebben en die wapens ook gebruiken in verschillende regio's. En het lijkt wel alsof je mensen oproept om die wapens ook te gebruiken. Nou ja, het, het, ik hoef ze niet op te roepen, want ze, ze doen want ze het, het doen namelijk het al... Hè, in die regio's waar ik dan doorheen gedwaald heb. En, en, uh, een groot aantal jaren inmiddels. Dus het gaat over de Balkan, het gaat over de Kaukasus, het gaat over Irak... het gaat over het Midden-Oosten. En uh, ja, daar zie je dat mensen bewapend zijn. En jij vraagt je af waarom... En, uh, en het te wapen heeft ook iets te maken met de Nederlandse geschiedenis. Dat komt in dit boek ook tot uitdrukking. Uh, zijn wij als Nederland uh, bereid in dat soort conflicten nog een rol te spelen waar het ook om wapens gaat. Ja, is, dat, is dat de vraag die centraal staat in het boek? Is het een terugblik op jouw leven, wat nog niet een einde is, gelukkig? Dank je. Maar, wat is de bedoeling? Uh, dat, is, dat, is ook, dat is ook een vraag die centraal staat. Ik bedoel daar waar Nederland heeft opgetreden... Uh, heeft opgetreden dat, dat was in Irak, daar zijn we een tijdje geweest. Het was natuurlijk op de Balkans, Gebrenica. Uh, was het allemaal niet even uh, geweldig? En, dat en dan heb ik het nog niet eens zozeer over de militairen. Soms ging het daarover ook erg mis. Maar met name over het volk wat wij zijn. Wij hadden er eigenlijk eerlijk gezegd heel weinig mee. De, de, er waren altijd meerderheden die zeiden van we hebben daar niks te zoeken. En dus, dus mijn gevoel is dat meer en meer stap voor stap Nederland zich terugtrekt. Uit die gebieden waar het er echt om gaat. Ja. Waar leven en dood aan de orde van de dag zijn. Ja, dus eigenlijk is het een, een, een opvoedkundig boek voor het Nederlandse volk. Nou ja, of, het is, of het, is, het is vooral mijn waarneming en ik, ik, ik zie dat het die kant op gaat. En, uh, en ik ben daar persoonlijk rouwig om, maar uh, het, het is wel een gegeven. We leven langzaam maar zeker in zo'n veilig gebied. Met zo weinig benul van onze eigen geschiedenis ook. We zijn natuurlijk ook uit een oorlog voortgekomen, lang geleden. Maar we zijn uit een bevrijdingsoorlog voortgekomen tegen de Spanjaarden. En zo, dat hebben we heel, heel veel jaren lang hebben we dat in ere gehouden, die, die vrijheidsstrijd. Tot in mijn jeugd aan toe. En dat en is nu compleet weg. Ja. We, hebben geen, we hebben onze geschiedenis niet meer bij ons. En dat, die heb je wel nodig. Ik geef uh, ook, ook les in Amerika, in Houston sinds een aantal jaren. En ik zie dat die Amerikanen altijd met een geschiedenis werken. En dat ze daardoor ook internationaal optreden, ook al gaat het vaak mis. En niet desalniettemin zonder hun eigen mythe. En dat is dus zijn eigen geschiedenis, zijn eigen vaarlandse geschiedenis. Ja, kun je eerlijk gezegd niet zoveel in de wereld. Nee, die mythe, die, die, die, die beschrijf jij in het boek dat, dat wij die verloren zijn, verloren hebben. Ja. Jij zelf niet. Ik wil even luisteren naar een klein stukje uit jouw eigen leven... waarin jij uh, een grote anti-kernwapendemonstratie toespreekt in 1981. Daar deden honderdduizenden mensen aan mee. De schattingen waren tussen de 400.000 en de 550.000. Laten we even luisteren. Want ze komen er niet. En de rest van die kernwapens moet eruit. Tot, Tot morgen. We vlogen vredesactivist daar op het podium. Daarna ben je uh, ook gaan rondreizen. Heel veel door de wereld. Er komen verschillende van die gebieden langs in je boek. De Balkan, Midden-Oosten, uh, Irak. Aan welk, aan welk gebied denk je nog dagelijks? Ik heb vrienden daar. In, eigenlijk in al die gebieden. Gisteren heb ik nog een aantal studenten en vrienden van mij uit Mitrovica. De hamvraag: waar ligt dat? <lacht> en, en dat is dus. Uh, dat dat de de, de Joegoslavië. De, de Joegoslavië, heel goed. En dat ligt dus in Kosovo. Die brug, toch? Dat ligt dus in Kosovo. Dus er gaat een, in, nou ja, dat was, was master. Oh, oké. Okay. Dus dat je even hey. meest. Maar uh, Mitrovica ligt, is wel door, in tweeën gedeeld. Door, inderdaad, door een rivier. En de ene helft wordt gecontroleerd door de Kosovaren, door de Albanezen. En de andere helft. Door de Servis die daar nog zit. Officieel hoort het, tot, uh, hoort het gebied wel tot, uh, tot Kosovo. Nou, daar waren de studenten die vertelden de meest dramatische verhaal hoe het daar gaat. Op in dit de, moment. Op dit moment. Die waren dan in Nederland. En wat ik dus probeer te doen is uh, contact met die studenten te onderhouden. Ik ben ook bereid om daar een keer naar de universiteit te gaan. Of schoon ik daar niet welkom ben, heb ik begrepen. Um, wat, omdat, omdat, je ja, omdat je toch uh, de, voor een onafhankelijk Kosovo bent. En zij zijn dat niet. Zij willen dat gebied gewoon bij Servië zich laten aansluiten. Ja. En er is een hele strakke politiek die de universiteit ook voert... ten opzichte van buitenlandse universiteiten... die op een of andere manier... of hoogleraar, die op een of andere manier... iets met Kosovo ook hebben. Ja, dat heb jij. Maar dus... Dat heb ik. En, uh, maar de studenten willen wel graag dat ik een keer kom. En of, of mijn studenten, met name mijn studenten uit de Verenigde Staten... willen er ook graag een keer naartoe. Ja, dus, dus word je dagelijks nog met, met zo'n conflict uh, ja. ge geconfronteerd. Laten we eens even hebben over die Balkan. Uh, dat was een moment uh, toen, toen de, de oorlog daar gaande was... Uh, dat jij ook al pleitte voor militaire interventies. Uh, en dat is ook min of meer wel gebeurd. Daar ja. is Brennitsa, maar dat is niet goed uitgepakt. Nee, ik was, ik was ik denk een van de allereerste, misschien zelfs wel de allereerste... want er was een soort stemming toen die oorlog begon in, in 1992. Uh, er moet een hek omheen. We hebben daar echt helemaal niks mee. Hek omheen te maar, een hek om dat land heen. We gaan daar niet ingrijpen. En een hek er ook omheen om, om te voorkomen dat vluchtelingen allemaal onze kant op komen. En we hebben toen in die, in die winter die daarop volgt, hebben we een grote campagne georganiseerd. Help uh, de Bosniërs uh, de winter door. Dus we brachten het voedsel daar naartoe, zodat ze niet naar ons toe kwamen. Mm -hmm. Dat zat er allemaal achter. Dus we, hadden, we, we, we sloten ze op. En uh, hetzelfde, wat je, hetzelfde proces wat je obers ook, uh, ook nu ziet ten aanzien ja. van Libië. Ja. Hè? Ja. En, uh, en, en dus die neiging is. En ik had toen sterk het gevoel, omdat ik daar naartoe reisde en zag wat er gebeurde. Er moet hier ingegrepen worden, want die mensen worden afgemaakt. Die maken elkaar af. Er mm. moet hier echt, moet hier echt een, een leger komen wat mensen gaat beschermen. En ik, ja, ik heb dat toen publiekelijk naar een bezoek aan die regio, ook voor het Nationaal, gezegd. En ik voelde hem inderdaad van, dat dan al gekregen, een vredesactivist. Dat was eerst moet gaan Toen begon het al niet, Dat als eerste moet gaan roepen. Nou, ik kom uit een, uit een Calvinistische traditie, dus ik ben nooit een passivist geweest. Nee. Hè? Maar, dat maar goed, onderscheid maak je ook heel nadrukkelijk in je boek. Ja, ja, dat, ja dat is Je hebt het met, zeg maar met de nog ook gezien, dat was voor bevrijding. Ja. Maar vele mensen waren daar verbaasd over... dat jij degene was die daartoe opriep. Ja, en ik, en ik heb daar ook in zekere zin het gelach voor betaald. Want ja. mijn organisatie heeft gezegd... genoeg is genoeg, het IKV. Ja. Ja. En, en, en, maar ja, dat, zo, zo zit ik in elkaar. Ja. En, en, en uiteindelijk zijn er dus blauwhelmen gekomen. Ja. Uh, onder andere in Srebrenica. Die hebben niet weten te voorkomen... dat daar toch een vreselijk volkmoord heeft plaatsgevonden. Hoe is jouw denken over oorlog en vrede... en over militaire interventies beïnvloed... door wat daar gebeurd is toen? Nou, in ieder geval, maar dat kwam vooral ook door mijn eigen reis... in ieder geval in die zin, eh, dat ik er sterk van overtuigd geraakt ben... toen dat eh, oorlogen hebben een ander karakter gekregen. Het gaat niet meer over eh, legers die tegen elkaar vechten. De ene staat tegenover de andere staat. Maar die oorlogen die spelen zich op plaatselijk vlak af nu. Het gaat van mensen tegenover mensen. En wat je dus moet doen als je daar, eh, als je daar moet ingrijpen... is voorkomen dat mensen het slachtoffer worden. Dus je moet, wat wij een mooi woord aan heet... human security gaan bieden. De mensen moet je gaan beschermen in dat soort gebieden. Maar heb jij, heb jij voor jezelf criteria ontwikkeld... wanneer we dat moeten doen? Want er is heel veel onrecht op heel veel plekken in de wereld. Op heel veel plekken doen mensen elkaar wat aan. Wanneer kijk, moeten we dingen, er wel op af en wanneer nou ja, niet? Je kunt, we zijn met heel veel landen... en zeg maar human security is een officieel terminologie... die bij de Verenigde Naties gebruikt wordt. En de Verenigde Naties heeft zelfs een oproep gedaan... een aantal jaren geleden... dat in die landen waar een staat niet meer in staat is... om zijn eigen burgers te beschermen... moet de internationale gemeenschap die rol overnemen. Hm. doet het overigens nooit. Dat, dat is en, nu in Libië het geval. Ja, en in Libië zie, dus, zie, dus, zie je dus precies hetzelfde, wat je dus ook te, uh, in, in de tijd met, met Bosti gezien hebt. Eigenlijk een beetje een hek omheen. Wacht het. Uh, ja. Vluchtelingen hier niet binnen. Jij zegt ook bij Libië, zo snel mogelijk terug. Ik vind wat de Fransen gedaan hebben. Die Fransen die hebben dus gezegd van die, die, die, die, die rebellen, zoals ze dan heetten, in Benghazi, uh, die zien wij gewoon als de officiële ja, vertegenwoordiger ja. van het uh, Libische volk. Ja. En, ik vind, en dat betekent dus, ze kijken naar mensen. En ik vind dat Nederland dat eigenlijk ook zo moet doen. Maar, dan, dan, kon, heeft maar er komt gezegd, toch geen eind aan dan? Dan moeten we ook naar Noord-Korea. Ja, maar misschien dat de Chinezen dat willen, dan gewoon niet erg. erg, erg uh, of die de mensen nou graag vraag stellen. Dat zou ik misschien af. niet kunnen zeggen. Maar, nee, maar dat is dat, dat, het, nee, he, maar dat Degene die de er dicht in de buurt zitten, die moeten doen. De internationale doen. gemeenschap. We denken veel, veel en veel meer in termen dan zeg maar, sinds de Tweede Wereldoorlog. In termen van internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap is verantwoordelijk voor wat er gebeurt op de wereld. En met name wat betreft de veiligheid van mensen. Dus de internationale gemeenschap moet zich iedere keer de vraag stellen. Uh, moet hier worden opgetreden. Ja. En door wie kan er dan worden opgetreden? En, uh, en die dient die zaak voortdurend op tafel te leggen. Want als dat niet gebeurt, dan is het een loze kreet je hebt het gevoel dat in zo heel veel landen het een loze kred is. En in, in Libië is weer het zoveelste voorbeeld daarvan. Ja. Lees, het... lees even een stukje voor uit je boek. Uh, dat gaat ook nog steeds over de oorlog op de Balkan. Dan uh, ben jij daar geweest. En dan gaat het over wat jouw conclusies zijn... als jij een bezoek hebt gebracht aan een, aan een uh, doorgangskamp om Marska... waar mensen op uh, niet al te prettige wijze vast werden gehouden. 1922. De volgende dag... Ja, dat, uh, fijn, dat slaat een beetje op wat, wat, wat, ik, wat ik net zei. De volgende dag ben ik terug in Nederland. Nog diezelfde avond, vrijdag 7 augustus 1992, zeg ik in het Nationaal, tegen de achtergrond van beelden uit het beruchte doorgangskamp Omarska... in het noorden van Bosnië, dat daar van buitenaf militair moet worden ingegeven. Ik ervaar mijn eigen woorden als een publieke bekentenis van een vredesactivist... die een eigen land als een der eersten voor oorlog kiest. Geen oorlog om de oorlog, maar voor een goed doel om mensen te beschermen. Een humanitaire interventie met het oog op human security. Ja. Dat is mijn filosofie. Dat is jouw filosofie. En die, die, die werd toen heel helder voor je in dat conflict. Ja. Uh, daarna uh, ging je natuurlijk nog naar allerlei andere gebieden, bijvoorbeeld ook het Midden-Oosten. Ja. Daar ligt het natuurlijk een stuk ingewikkelder. Ja, het ligt het heel anders. Want hoe, hoe kan je, wat je hier nu formuleert over de Balkan, hoe kon je dat gebruiken in het Midden-Oosten? Hoe kan je dat gebruiken in het Midden-Oosten? Ja. Kijk, je kunt natuurlijk een heleboel dingen tegen Israël zeggen... wat ze wel of wat ze niet moeten doen. En hoe ze moeten vechten, als ze dan toch menen... dat er op een of andere manier gereageerd moet worden... op raketaanvallen uit Gaza. Maar je ziet natuurlijk ook... ik, heb, ik, ik beschrijf dat in het boek ook nogal wat gesprekken gevoerd... met eh, islamitische leiders. Hamas-leiders. In, uh, in Gaza. Die daar alle verantwoordelijkheid claimden... Voor uh, zelfmoordaanslagen. Ja, en je voert dan op een gegeven moment ook een gesprek met iemand over uh, jouw eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik heb de, de, de, de meest extreme groep is de Islamitische Jihad. Uh, en die zit ook in Gaza. En die, uh, ik ken die mensen er redelijk goed. Ik ben er zo graag, Je leert altijd iedereen kennen, hè? ongeacht wat. En die, uh, ik was er een, een paar jaar geleden. En toen kreeg ik van een van mijn uh, trouwe metgezellen uit Gaza de mededeling van deze man die wil met jou praten... en die wil dat graag op een plek doen waar we niet gehoord kunnen worden. Israël is namelijk overal. Mm -hmm. En, en dus, dat was dan, we zijn dus naar het strand gegaan. En daar zei hij tegen mij van, ik heb je hulp nodig. Ik zei, zo, wat wil je dan? Hij zei, ja, wij, wij worden geboycott door de internationale gemeenschap. En dat betekent ook alle contacten die we hebben... bijvoorbeeld naar Nederland toe met humanitaire islamitische organisaties... Die geld aan ons overmaken, en, zodat wij weer wat kunnen kopen, enzovoort enzo meer. Al die contacten zijn afgesneden. En we zitten echt in een hele moeilijke situatie. Jij bent een, de, bekend in Nederland. Kun jij niet naar de Nederlandse overheid toe gaan en vragen of ze weer toelaten dat wij toch ook gewoon steun krijgen, humanitaire steun vanuit Nederland? Mm -hmm. Daar heb ik tegen hem gezegd: van uh, ik, moest even, ik, ik stond een beetje perplex uh, daar aan dat strand. Ik keek over de zee uit en dacht: wat hoort nou in de wat vrede. Nu? Nou, wat, wat, wat nu zei: Pichu cru. Ja. En als je weet wie dat is, haal me vragen. Maar uh, toen zei ik tegen hem: van uh, de, de, ik, ben, ik ben bereid om dat te doen, maar op één voorwaarde. Dat er een officiële verklaring van de islamitische jihad komt. dat ze nooit meer zelfmoordaanslagen in Israël zullen gaan uitvoeren. Dat wil ik wel. Gewoon niet alleen zwart of wit, maar je moet het gewoon ook vertellen. En toen werd hij boos. En toen zei hij, jij steunt gewoon de vrijheidsstrijd van de Palestijnen niet meer. Ik dacht dat jij aan de kant van de Palestijnen stond. Maar dat, je doet dat kennelijk niet. Toen was het was een tijdje stil. En toen, uh, toen zei ik, nou, ik zal je één verhaal vertellen. Het, was, het is een van de eerste herinneringen uit mijn eigen leven. Ik ben in de Tweede Wereldoorlog geboren aan het eind van 1940. En, uh, en mijn vader zat in een, uh, in een verzetsgroep. Tegen de Duitse bezetters. En, uh, en ze zochten mijn vader en konden hem niet vinden. En mijn moeder en vier kleine kinderen... zijn toen naar hun huis uitgezet in Koevoorde, waar wij wonen. Een zusje van vier, ik van drie, mijn broertje van twee... en een baby van nul. En we kwamen uiteindelijk terecht in zuid laren bij een zus van mijn moeder. Maar de Duitsers die wisten waar wij zaten. En die kwamen zo nu en dan binnenvallen in zuid laren En dan overhoorden ze mijn moeder en dat ging er stevig aan toe. En ik herinner me dat, omdat mijn moeder... in die kamer, in de woonkamer waar ze verhoord wordt... mij meenam aan de hand. En ze heeft mij later verteld, dat deed ik. Omdat ik hoopte dat die Duitsers mij niet zouden aanraken... als ik zo'n joch bij me had. En ze hebben er niet aangeraakt. Maar mijn moeder was een hele moedige vrouw. Die gaf dus geen krimp. Die vertelde niet waar mijn vader zat. Dus gewoon ze gewoon het veelal wist. En toen hebben ze op een gegeven moment... Toen de, de, dat is de laatste keer geweest... toen hebben ze gezegd van... Uh, u zit hier bij uw zuster. Uh, waar is de man van uw zuster? Dat was een winkeliertje in zuid laren En die werd toen binnengebracht. En die hebben ze meegenomen en die hebben ze afgemaakt. In plaats van mijn vader. Ja. Ik vertel dat verhaal daar aan het strand op Gaza. Aan die man van de islamitische Jihad. En ik zeg tegen hem van steen nou voor dat mijn vader vervolgens had gezegd van... Uh, deze schandaad, deze gruweldaad die de Duitsers gepleegd hebben, ga ik wreken. En ik trek de grens over met een groepje van mijn medestrijders... het ja, verzet. En ik ga aan een dorp, in een school... die net bezig is... blaas ik mijzelf op met al die kinderen die daarbij zijn. Ik zei, als hij dat gedaan had... zou ik hem nooit hebben vergeten. Toen was hij doodstil. Ja. En toen stond die man mij op. En toen gaf hij mijn hand. En toen ging hij weg. En ik had voor de eerste keer het gevoel dat we echt gecommuniceerd hadden. Ja. Dat er echt iets aan het gebeuren was tussen hem en mij. En dan uh, nou, dat verhaal heb ik gestuurd. Ja, dat staat ook in je boek. Er staat heel veel in je boek. En dat kunnen we niet allemaal bespreken. Maar wel En nog even naar die grote lijn die je aan het begin schetste. Uh, namelijk dat wij niet een erg oorlogzuchtig volk meer zijn in Nederland. Uh, en dus daardoor, ik vat het heel kort samen, niet ook meer interventies willen plegen in het buitenland. We gaan wel weer naar koendo's. Ja, en dat is, dat, en, en dat is de, een beetje de, een, een illustratie van alles... wat ik daarvoor heb willen zeggen over Nederland. Omdat je ziet, we hebben, van hebben hebben we iets gemaakt... Alsof, de, of, alsof Kunduz op de Veluwe ligt. Het is een rustig gebied, daar lopen we weinig risico's. We treden daar politiemensen. En als die politiemensen, dat zijn dus Afghanen... als die getraind zijn... Dan hebben we afgesproken, en Karzai, de president van uh, Afghanistan, heeft dat ondertekend, dat deze politiemensen hun geweer niet zullen gebruiken voor andere doelen als voor politietaken. Dat dat betekent, dus die mensen wonen dus niet in Afghanistan, die wonen op de Veluwe. En die kunt dus net zo goed die je kunt dus net zo goed zo'n training geven aan een groep politieagenten uit Nunspet. Mm. Want uh, dat heeft helemaal met Afghanistan niets van doen. Mm. En het feit dat er voor zo'n fantasieverhaal moeten creëren om nog een operatie te kunnen uitvoeren... in een oorlogsgebied, tekent de situatie in Nederland. Ja, het is heel duidelijk dat, jij dat, dat, dat, dat je dat anders zou willen. Maar kan dat anders? Nee, mijn stelling is, je ziet dus, je ziet dus dat, dat Nederland bezig is... uit de oorlogsgeschiedenis te stappen. Ja, maar betreur je dat? Ja, vanwege het feit dat mensen beschermd moeten worden. Puur vanwege die omstandigheden. Ik zie het op een hele aantal gebieden dat mensen beschermd moeten worden. Uh, want heel veel gewone mensen zijn een het slachtoffer. Dat geldt in Afghanistan, dat heb ik in Irak gezien. Dat geldt, dat geldt op, de, op de balkan aan alle kanten. En die mensen die vragen, is er eindelijk iemand? Maar je bent ook ervan overtuigd dat we het kunnen. Soms wel, en soms we hebben het, het. De vraag is: kun je het, kun je het ook. Je moet het wel serieus proberen? En het is op sommige plaatsen ook wel serieus geprobeerd. Ook in Afrika, als het wel, zelfs in mm -hmm. Kongo, is, mm -hmm. is, is het serieus. Maar als het, als het niet lukt, moet je het toch vooral niet meer doen. Want als, al je dus dat, als je dat niet van. wil, en als je dus op zo'n knuurige manier en, op, en met zo'n kolossale denkfout naar, naar, naar, naar Afghanistan toe gaat, is mijn stelling gaan niet. Nee. Maar waarom Doe schrijf je dan zo'n keurig academisch boek? En niet gewoon een boos pamflet. Ja, het ons... is het borst van de boosheid. Ja? ja het ik is vond het, het... Zo, zo netjes erin. Zo, zo ja, netjes ben, opgeschreven. Ja, ik vond het gewoon heel, heel net, en hij is netjes opgeschreven. En en, en, en, en, en, en en dus, het, het, het, het, het, het, ik heb het een kader gegeven. waardoor ik inderdaad ook termen gebruik... die ik over zelf aan de universiteit ontwikkeld heb. En die dus allemaal te maken hebben met datgene waar we nu over zitten praten. Hè, om op een of andere manier duidelijk te maken. ook aan beleidsmakers waar het over gaat. En voor de rest is het vol van verhalen, met name ook verhalen van mensen ja. uit die gebieden, wat die hebben meegemaakt. Om op een of andere manier te laten werken dat, dat er overal net zulke, net zulke mensen zitten als hier aan deze tafel. En dan net zo in dit land. En dat je daar op, op een of andere manier voor moet zorgen. Okay. Nou, dat, dat heb je in ieder geval heel duidelijk weten te maken in je boek. Dankjewel, Mietje Vouwer. Erik Borgman, we gaan verder praten over Japan. Ik wou het eerst even met je hebben over die mensen die daar nu nog bij die reactor zitten. Er zit nog een man of 50. Ja die doet wat ze kunnen om te voorkomen dat de boel de lucht in gaat. Kan je van mensen vragen om daar te zitten? Ja, nee. Maar uh, het punt is natuurlijk... De, uh, de menselijke geschiedenis zit vol uitzonderingssituaties. En dit is er één. Natuurlijk kan je dat van mensen niet vragen. En toch moet het van ze gevraagd worden, want zij zijn het. Ja, bedoel. Als, de, als jij baas was van die kernreactor zou je ook vragen... joh, wil jij niet... Uh... Ja. Waarschijnlijk wel. Uh, ik kan me dat niet voorstellen hoe je dan, maar uh, waarschijnlijk wel. In ieder geval, uh, er, zijn, uh, er zijn onoplosbare problemen in de wereld. Uh, en dit is er één van. Uh, waar altijd slachtoffers bij zullen vallen. En je kunt dus niet zeggen, nou, daar gaan we, uh, gaan we uit weg. Dus in die zin, zo be begrijp ik ook het pleidooi van Mintjan Faber, niet... De kwestie van dat het onoplosbaar is, betekent niet dat we er geen verantwoordelijkheid aan hebben. En dat is volgens mij een van de grote punten in, mm. de, in de discussie sowieso met, uh, met probleemgebieden uh, en probleemkwesties. Als wij niet meer kunnen bedenken dat we er toch verantwoordelijkheid hebben, ook al kunnen we er misschien helemaal niks zomaar aan doen. Dan hebben wij iets uh, van, volgens mij ook fundamenteel verloren. Mm. En in zulke soort situaties is dan natuurlijk helemaal geen keuze. Bedoel, maar je, ja, kunt niet, nou ja, je kunt maar... niet moeilijk zeggen, nou weet je wat, we doen maar niks. Ja, Dat gaat natuurlijk ook niet. Maar dus... een werknemer kan wel zeggen, sorry, dit ja, doe ik dat niet, kan. ik ga weg. Ja. Kan een werkgever hem dan dwingen? Kan je het vergelijken met een militair in het leger... die je kan dwingen om dingen uit te voeren? Ja, nou ja, ik, uh, dit, zijn hele, dus nogmaals, dit zijn uitzonderlijke situaties, letterlijk. Hè. Dus in de filosofische zin, hier zijn geen regels voor. Hier, hier moet je op een gegeven moment handelen. Ik denk wel dat je het, uh, dat, je, dat, je het, dat, dat kan, ja... Uh, en dat het, dat het te rechtvaardigen valt. Maar dat betekent helemaal niet... dat uh, dat, dat, dat voor die mensen niet iets verschrikkelijks is. Ja. Er, bedoel, er zijn verschrikkelijke dingen waar uiteindelijk... Vooral de kwestie is: moeten één het slachtoffer worden of moet een ander het slachtoffer worden? Ja, want eigenlijk je vraag doet? je van die mensen op zich ja. op te offeren. Ja, nee, tuurlijk. Dat risico bedoel, is. En, uh, en dat wordt natuurlijk allemaal een beetje bedekt. Dus ik begreep nou net dat ze de stralingsdosis gewoon, de toegestaande dalingsdosis, nog wel vertienvoudigd hebben. En zegt, nou dan is het nu ze passen nog de regels een beetje aan. Maar ja, ja dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk gekkigheid. Ik bedoel, dat, dat is onzin. Maar. Uh, maar het is wel, ja, wat moet je anders doen? Hmm. Je kunt moeilijk tegen. Nogmaals, je kunt moeilijk zeggen, nou, we laten die zaak maar uh, uh, weg. En we doen net alsof het inderdaad, alsof het niet ja. van onze wereld is. We zetten er een hekel mee. Hier kruis. kan er geen hekel mee. Het is een, een, een, ja, een, een, een, een ander oorlog. Ja, de situatie ja, precies, waar je in zit. Precies, en, ja, ja. en vroeger, als je weigerde om. Uh, om, om, om deel te gaan nemen aan de oorlog. Als je militair was, ging je tegen de muur. Hè? Ja, precies. En, uh, en, dat is een soort desertie. Dat en, zou en, je en kunnen. En, dat, en dat zie je dus hier zie je dat ook. Ja. Even terug naar de, de, de bredere situatie, zou ik maar zeggen. Eerst een aardbeving, toen een tsunami en nu die kernramp. Hoeveel slecht nieuws kan de samenleving aan? Ja. Kijk, eigenlijk natuurlijk, uh, waarschijnlijk niet één van deze drie en alle drie tegelijk al helemaal niet. Uh, en dat zie je natuurlijk ook. Ik bedoel, die samenleving bestaat natuurlijk op een bepaalde manier niet meer. Dat wil zeggen, niet meer ter plekke. Ze probeer, mensen proberen wanhopig te, uh, te overleven, de rotsen een beetje op te ruimen, uh, niet er helemaal ook emotioneel aan, uh, aan onderdoor uh, te gaan en slagen daar op een bepaalde manier blijkbaar verwonderlijk in. Maar een tijdje lang zit zo staat zo'n samenleving natuurlijk gewoon, uh, gewoon stil. En uh, wat er uh, wat, wat, wat in de nieuwe situatie moet er toch weer samenleving gebouwd worden. In zekere zin is er natuurlijk uh, is er niks meer. Het ja, wil zeggen, niet op de plekken waar, waar het over gaat. Wel eromheen, hoop je. En, uh, en in die zin is het dan ook nog... Uh, Japan is natuurlijk een, een, een land wat ook in de internationale gemeenschap een positie heeft. Dus in die zin is er, ja. uh, is er, is er meer dan alleen maar wat mensen lokaal kunnen, kunnen handhaven. Maar inderdaad... nee. Je kunt niet zomaar zeggen van nou ja, dat moeten ze opvangen en dan moeten ze het vervolgens weer opbouwen. Wie zouden dat moeten, moeten zijn ja. in zo'n situatie? Dat is, Iedereen dat is bijna niet van. Tot de slachtoffers behoort. Ik heb ook de indruk dat wij het hier anders beleven. Toen in 2004 bij de tsunami en ook bij de aardbeving in Abid en Haiti waren we geschokt. Vroegen we ons allemaal af hoe kan dit? Waarom laat God dit toe? Gingen we massale actie houden en haalden we meer dan ja. 60 miljoen euro op. Ja. Dat is allemaal niet nu. Nee, en dat hoe heeft voor mij iets te maken met, met de omvang. Dus het is, het is nou ja, wat, wat zo wat zo groot is, uh, waar je ook niet zomaar een antwoord uh, op weet. En dan dat is inderdaad dan vervolgens interessant... dan weet Nederland niks meer te doen. Dus wij kunnen blijkbaar niet denken van... nee, geen inzamelingsactie. want geld hebben ze op een bepaalde manier zelf ook wel. Dat is nu niet, niet het eerste probleem. Andere vormen van, uh, van solidariteit. In die zin was het, vond ik het heel interessant dat dat nu de, net de vraag aan de luisteraar was. Wat is nu solidariteit? Want solidariteit hebben mensen wel nodig. Ook al hebben ze misschien, weet je niet onmiddellijk wat concrete hulp is. Maar solidariteit, dat, dat, dat, ja. dat hun lot ertoe doet. En dat anderen dat iets kan schelen. Volgens mij van fundamenteel belang. Maar wat zouden we kunnen mensen... doen dan? Wat zijn onze mogelijkheden? Uh, Nou, uh, in ieder geval laten merken dat wij het volgen. Dus dat is, volgens mij, is dat toch een heel belangrijk punt. Hebben we hebben al eerder in de uitzending over gehad die verslaggeving die we daarna ja, ja, zitten in het, en van het te idee. Herhalen. Ja, maar ook, uh, bedoel, ook aan onze verslaggevingskant. Dus voor mij valt, oh, mij valt er ook op dat, dat dat dat tamelijk afstandelijk is. Dus onze verslaggeving is tamelijk afstandelijk. En ik vind eerlijk gezegd dat uh, ik heb lang niet alles gezien, maar heel veel berichtgeving is cliché rampenberichtgeving. Dus wat doe je dan? Je laat de puin op zien en je laat nog eens iemand wanhopig naar zijn, dat, uh, naar zijn verloren moeder. Dat viel een beetje moeder. tegen? Ja, die precies. wanhoop? Ja, precies. Uh, en maar, die, maar die waren er dan toch weer. Uh, maar er is geen mogelijkheid blijkbaar om daaronder te kijken. Terwijl er natuurlijk van alles onder zit. Mensen denken toch ook na over hoe ze het vervolgens moeten doen. Ja. Er, bestaat ook, er bestaat ook een leiding van zo'n nee, nee, okay. opvangcentrum. Oké, okay, Erik, dus maar dan heel... gaan, we nee, daar, maar... gaan we even jou daar neerzetten. Verslaggever ja. Erik Borgman staat in Tokio. <laughs> nee, wat maar... zegt hij vanavond? Of wat doet hij? Nou, ik zou proberen te kijken naar wat er dan... hoe een samenleving zich in feite wel probeert op te bouwen... ook nog in zulke soort situaties. Dus zichtbaar maken wat mensen wel proberen... en dus ook wat er misgaat. Ik bedoel, dat, is, dat hoort er natuurlijk bij. Maar veel meer dan alleen maar, alleen maar de ene kant. Dus het feit dat je het je overspoelt. Dat is wat we in zekere zin gezien hebben. Maar niet wat mensen in feite nog in, waar ze in slagen... om wel voor elkaar te krijgen. Hoe bijvoorbeeld het kan dat op sommige plaatsen mensen elkaar wel vinden... dat is geen toeval. Ik bedoel, Ik Dat is dat iemand... Heeft dat georganiseerd? Dat, dat soort dingen. Nou, ja. Daar krijgen we heel weinig, uh, weinig bericht van. Uh, en terwijl dat natuurlijk is uh, wat, wat, wat mensen doen ja. ter plekke. En, en dat dan zou je kunnen zien. Zeg op je. een andere con manier contact met wat mensen, uh, ja. wat mensen overkomt. Terwijl nu, wat je, wat je ziet, is vooral mensen die van buitenaf overspoeld worden. door zo'n door zo veelheid van ellende. Ja, wat kunnen we daar nou nog ja. mee doen? Mintje, uh, afspraken? Nou ah, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik zou willen zeggen dat je. Wat je hoeden ook moet laten zien is waar die mensen allemaal naartoe gevlucht zijn. Dus in welke kampen ze zitten, ja. waar ze opgevangen worden. Daar moet je bij zijn en daar moet je ook bij blijven. Je moet naar hun familie toe gaan hier in Nederland en waar ze ook zitten. Ja. Die mensen moeten heel erg sterk in het beeld zijn. Zodat ze, zodat ze in, in hun contacten met, met hun thuisgrond kunnen laten zien dat Nederland echt ja. om een heen staat. Ik vond, je zijn een heleboel volstrekt voor de hand liggende dingen die je namelijk wel kan doen. Ja, en of het je... omgekeerde wat daar ook zichtbaar van wordt, is dat het onze wereld is, dat de familieleden van deze mensen ons onder wonen. ons wonen, ja. en dat het dus niet een kwestie is. Ja, het is de andere kant van de wereld. Dan laten we nou nog hopen dat die wolk niet deze kant uit drijft, en dan is er eigenlijk voor ons geen probleem. Dat is helemaal nee. niet waar. Ja. Nee. Volgens mij is er een vacature verkant bij het uh, journaal, jongens. De hoofdredacteur gaat weg, dus uh, meld je aan, zou ik zeggen. Oh, dat doe ik dan meteen. Waar moet ik weer? Een paar kamers verderop. Oh, okay. Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. Vandaag Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Gedicht over Japan? Uh, nou, toch wel, gedeeltelijk. In ieder geval over kerncentrales. Nou, laat horen. Lekkende kerncentrales keihard aanpakken. Pierre Curie werkte samen met zijn vrouw Marie... Aan het onderzoek naar radioactiviteit. Maar hij stierf niet aan de gevolgen van straling. Pierre werd overreden door een rijtuig. Soms is vluchten niet de verstandigste optie. Hoewel ik zeker een uitzondering zou maken voor nucleaire straling. Dat is een shocker. Ik zeg bloedend hart. Ik zeg knoop doorhakken. Ik zeg niet de Duitsers, maar de straling komt eraan. Ik zeg lekkende kerncentrales keihard aanpakken. Ik zeg... Kanten kan je redden. Ik zeg te wapen. Om het leed en de spruitjes. Ach, de spruitjes. Wij zijn de oorlogen vergeten, maar niet de lucht. Dus waarom de spruitjes? Alles kan ik verdragen. Verlepte slaven, door de bonen, stervende bloemen, lichtgevende andijvie of verbitterde witlof. Dat moet haast wel een straf van hoger hand zijn, maar de spruitjes, nee. Daniel D., dankjewel voor dit prachtige gedicht. We zetten het op de, web, op de website ditistedag.nu. Straks het indrukwekkende verhaal van vissers uit het Zeeuwse arnhem -Muiden. Afgelopen week gooiden ze hun netten uit, niet om vis te vangen, maar drie collega's. Sinds 2 maart worden drie vissers vermist. Het relaas van een emotionele zoektocht. Het is toch een, uh, een heel aparte ervaring om iedere keer je netten op te halen met de kans... dat er dus eventueel even van de jongens in zit... Iedere keer dat we jong halen, dat, dat dat net dus aan het dak kreeg... zat iedereen met spanning te kijken wat zal er erin zit. Ja, straks een reportage. Nu is de eerste tijd voor het nieuwsoverzicht van drie uur. En een hartelijk woord van dank aan Mientjan Faber en Erik Borgman. Dank jullie wel. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag... Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Europees voetbal op Radio 1. Morgen van 7 tot 11. De returns in de achtste finales van de Europa League. Zenit in Petersburg, 20. Gaat langs en schuift de bal naar voorlangs. Spak Moskou, Ajax. Oh, wat een mooi doelpunt. En Glasgow Rangers, PSV. Schuift de bal in, half omhoog. Om, om, om, NOS langs de lijn. Morgenavond om 7 uur. Radio 1. Het nieuws...